President Obama heeft overleg gehad met zijn minister van Binnenlandse Zaken, Napolitano, over de voorbereiding op de komst van de storm. Obama heeft campagnebijeenkomsten in Virginia en Colorado voor de komende dagen afgelast vanwege de orkaan. Zijn rivaal voor het presidentschap, de republikein Mitt Romney, gelaste eerder al campagnebijeenkomsten af. In Vught is een man omgekomen toen hij wilde voorkomen dat een vrouw zelfmoord zou plegen op het spoor... Volgens Omroep Brabant probeerde de man de vrouw bij het spoor weg te trekken... maar kwam hij toen samen met haar onder een trein terecht. De vrouw heeft het ongeluk overleefd, maar is wel zwaar gewond. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven heeft een poos stilgelegen. Voor de westkust van Canada is een zware zeebeving geweest. De beving had een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. De beving werd langs een groot deel van de kust gevoeld. Er zijn nog geen berichten over schade... Er is een tsunami-waarschuwing uitgegaan voor het zuidelijk deel van Alaska... de Canadese provincie British columbia de Amerikaanse staten Washington-Oregon... en het noordelijk deel van Californië. De beving werd kort erop gevolgd door een naschok van 5,8 op de schaal van Richter. Vannacht zijn de klokken weer een uur teruggezet... en heeft de zomertijd plaatsgemaakt voor de wintertijd. Officieel bestaat de wintertijd niet, want het is eigenlijk de gewone tijd. De Europese Commissie heeft bepaald dat de zomertijd het laatste weekend van maart begint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 Dat in de plaats Karak, tussen Petra en een man, tegen een ander voertuig botsten. De toeristen waren op weg naar de stad Akkaba, in het zuiden van het land. Wat er precies is misgegaan, is nog niet duidelijk. Het heeft de afgelopen nacht in bijna het hele land gevroren. In Twente was het het koudst. Daar werd een minimumtemperatuur gemeten van min 10,2 graden Celsius. Volgens Weer Online kan het vanmorgen plaatselijk nog glad zijn. Er is lokaal gestrooid, vooral op bruggen en viaducten.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 Peking zegt dat ze tot in daad zijn aangezet door een spiritueel leider, de Dalai Lama. China noemt de Nobelprijs weer naar een gevaarlijke separatist. PostNL heeft sinds 2010 ruim 800 postbezorgers ontslagen wegens slecht functioneren. Dat bevestigt het bedrijf naar aanleiding van berichtgeving van het VARA-programma Kassa. Het programma zegt veel klachten te ontvangen over de bezorging door PostNL. De Reden voor het ontslag is vaak dat de post gedumpt is in plaats van bezorgd werknemer wordt in zo'n geval op staande voet ontslagen, zegt een woordvoerder. De Partij voor de Dieren viert vandaag het tienjarig bestaan. In Apeldoorn is een feestelijke bijeenkomst en ter gelegenheid van het jubileum is er een film gemaakt. Filmmaker Joost Haas maakte de documentaire film De Haas in de Marathon. Met die titel wordt bedoeld dat de Dierenpartij als voorloper fungeert... in de strijd voor dierenrechten en een betere behandeling van dieren. Steven de Jong en Sean Yates zijn opgestapt als wielenploegleiders van Team Sky... ...meldt de Engelse krant The Sunday Telegraph. Team Sky kondigde onlangs aan dat alle medewerkers een contract moeten tekenen... ...dat ze zich nooit met doping hebben ingelaten. Of dit de aanleiding is voor het vertrek van de Jong en Yates is niet zeker. De Jong reed van 1995 tot en met 1999 bij de TVM-ploeg. Daarnaast stond de 38-jarige oud-coureur zes jaar onder contact bij Rabobank... ...en drie jaar bij Krikstep. Het weer... Vanochtend op de meeste plaatsen vrij zonnig. Het kan dus nog plaatselijk glad zijn. In de loop van vanmiddag vanuit het westen meer bewolkt, maar wel droog. Bij middagtemperatuur rond 9 graden. Morgen overwegend bewolkt met nu en dan een bui. Dit was het NOS Journaal. U hoort het. Volkswagen Bedrijfswagens zetten onderhoudsprijzen vast. Voor bedrijfswagens die al een tijdje in bedrijf zijn.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 Kijk voor alle vijf vragen en antwoorden voor een goede collectieve zorgverzekering op cz.nl slash zakelijk. Even hebben we gespeeld met het idee om een paar minuten stilte te hebben aan het begin van de uitzending. Want het is vandaag de dag van de stilte. Wist je dat? Nee. Nee. <laughs> um, maar... We kunnen gewoon niet stil zijn, want Vroege Vogels is vandaag een hele bijzondere plek. We zijn eruit van boerderij Stadzicht. Dat is het nieuwste bezoekerscentrum van natuurmonumenten bij het Nadermeer. En ik sta nu bij het botenhuis. Die, dat moet nog open, hè? En dat is een hele bijzondere plek voor Vroege Vogels. Want zeven jaar geleden, toen was dit trouwens nog geen botenhuis. Het klinkt hier mooi wat anders binnen. Toen was dit nog geen botenhuis, maar dit was een half open kapschuur... Nou, wat dat is, dat, dat geloven we wel. Hè? En daar werd afscheid genomen van Ivo de Wijs. Dat was in 2005. Dat was dat deel. Dat, dat stuk daar. Maar hoe is, want dat is drie, drie kilometer hier vandaan, stond die schuur. Hoe is die hier naartoe gekomen? Ja, die, die scheur, die kapscheur, die is afgebroken en hier weer opgebouwd. Maar dit deel waar we nu onder staan, dit botenhuis... dat is in zijn geheel met zonnepanelen en installatie hier naartoe gevaren. Palen afgezaagd op een ponton... Uh, hier naartoe gebracht en het staat nu opnieuw op palen. Op dezelfde plek in het water. Duurzaam bouwen begint vaak gewoon met hergebruik. Dat is het allermooiste. Jullie gaan lekker, terwijl daar een paar eentjes voorbij komen. Jullie gaan lekker varen met die uh, fluisterboten, je hoort er weinig van. Rob buiten mag met gratis mee. En ik blijf op de kant staan kijken en uitzwaaien. Sommige mensen hebben al het geluk, hè? Goed zo, maar een beetje koud. Nee. Hey, goed kaart, heren. Werd ik jullie geven? Daar, ga, daar, gaan ze, daar gaan ze, de scheepsjongens van Bontekoe. Goedemorgen. Niet vanuit het capitool dus, maar vanaf de rand van het oudste natuurmonument van Nederland. Daar, of beter gezegd, hier waar het allemaal begon: Oer Natuurmonument, het Nadermeer. Ja, we hebben onze microfoons neergezet in stadzicht, het nieuwe bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. En uh, is heel veel ramen hier, dus we hebben een fantastisch uitzicht. Als ik zo recht voor me kijk, kijk ik uit op een bomenrand. Er ligt nog een beetje nou, rijp zo op, uh, op het gras, want ook hier heeft het gevroren vannacht zo te zien. Oh, er komen nu ganzen over, ik lieg het niet. En als ik links maar kijk aan het raam, hebben wij uitzicht over een prachtig grote moestuin met allerlei boerenkool. Gaan we zo meteen ook nog boeren, alles mee Ik doen. zal even een fotootje bloggen van de boerenkool op onze site. Uh, ja, veel Naar de Meer natuurlijk deze ochtend. Maar ook de verkiezing van de mooiste paddenstoel van Nederland. Je zult denken, wat hebben ze nou weer bedacht? Ja, mooiste paddenstoel van Nederland en onderwaternatuur met Willem Koolvoort. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Abbring. En tot tien uur is dit live vanaf de rand van het Naar de Meer vroege vogels. Nou, we worden net al Rob Buiten is zojuist met beheerder Grades Lemmen van Natuurmonumenten... en met Henk van de Jeugd van het Vogeltrekstation het water opgegaan. Op zoek naar ganzen. Nou, ik zag er net al het clubje overvliegen en toen we hier vanochtend aankwamen... hoorden we ook al heel veel ganzen. Rob, vertel, wat zie je? Ja, we zien nu even op dit moment geen ganzen, maar inderdaad wat je zegt... toen we vanmorgen hier aankwamen, kwamen de eerste grauwe ganzen al uh, vanaf het water. Uh, vliegen ze het, het gebied uit. We zijn nu met uh, de fluisterboot uh, even onderweg naar uh, de Grote Plas gradus. het zit uh, nu nog vol met uh, slapende ganzen op het water of zijn ze allemaal al weg? Nee, ze zijn nog niet allemaal weg. Zijn er zijn verschillende hoeken waar ze nog kunnen zitten. De vraag is alleen uh, waar en of wij uh, zover kunnen varen. Maar wie weet hebben we gelukkig liggen ze meteen hier aan het begin nog. Ja, en dan heb je het over aantallen? Nou toch op dit moment zeker enkele honderden. En uh, dat kunnen er in de winter nog veel meer worden als de wintergasten erbij komen. Want en, tot nu toe zijn het de, de ganzen die hier ook broeden in de ja. zomer. Ja, en die gaan het hele jaar door. S'nachts overnachten ze op het water, want dat is veilig. Maar ze moeten natuurlijk s'morgens weer uit, want het eten is hier uh, in de graslanden. Ja. Ja, en Henk van de Jeugd uh, zit ook bij ons van het Vogeltrekstation. Graan zegt het al, er komt in de winter uh, de nodige aantallen komen er nog bij. Ja, er komen, uh, of dat is eigenlijk nu al aan het beginnen. de koolganzen komen natuurlijk bij. Dat is de algemeenste gans die we in de winter uh, hebben. Uh, brandgans die is ook uh, onderweg, tegenwoordig ook heel talrijk. Uh, nou, dan hebben we nog rietganzen. Uh, nog een aantal andere soorten die wel minder talrijk zijn. Alles bij elkaar een, een slordige miljoen uh, ganzen als het, als het echt koud is op, op de piek in, in Nederland. Eén miljoen ganzen? Ja. En, en die trekken allemaal s'nachts het water op? De meeste ganzen slapen inderdaad s'nachts op het water. Want zoals Gerard al zei, daar zijn ze veilig. kan een vossen niet bereiken, andere, andere roofdieren. Dat is gewoon een, ja, een ingeboren gedrag wat die ganzen gaan hebben. En als ochtends vroeg, net voordat de zon opkomt, dan gaan ze massaal... en dat is echt een fantastisch schouwspel om mee te maken... naar de graslanden om zich vol te eten. Ja, en dat is de graslanden hier in het gebied of trekken ze dan naar de wijde omgeving? Dus? Uh, beide, dus we hebben hier in de randzone van het naar Naardenmeer, dat behoort nog bij het natuurgebied, daar liggen dus wat ruigere grasvelden, waarop onze koeien grazen. Daar zitten ook ganzen, vaak zie je ze wat minder goed, want dat is veel ruiger terrein. En daar buiten bij de, bij de boerenweilanden, daar zitten ze natuurlijk ook graag. Want ja, dat, wordt, dat is eiwitrijk gras. Dat lijkt wel speciaal voor hun uh, gekweekt. ja Het blijft altijd een beetje haatliefde, de boeren en de ganzen. Ja, uh, ze komen hiervoor omdat ze bij ons in het natuurgebied uh, hele goede nestgelegenheid vinden. En de andere reden is dat er uh, op het boerenland, uh, ja, dat is één grote gedekte tafel. Dus ja, ja. walhalla voor de ganzen. Ja, precies. We varen hier nu een beetje door de ochtendmist van het bezoekcentrum weg. Door een stukje bos en daarachter ligt het water. Dus daar zouden we de eerste grotere groep al kunnen zien. Ja. Als we geluk hebben wel, er zijn hier natuurlijk meerdere meren. Het heet het Naardenmeer, maar het Naardenmeer bestaat uit een uh, tiental meren. Grotere en kleinere. De gro het grootste meer is 50 hectare. En uh, ja, die ganzen zoeken vaak een beetje de beschutting op. Het waait nu niet zo hard. Het is een hele mooie heldere nacht geweest. Dus ja, volgens mij kunnen ze overal liggen behalve Ganzenhenk is het sowieso natuurlijk de tijd van de trekvogels. Eh, nog speciale andere verwachtingen wat we vanmorgen tegen kunnen gaan komen? Uh, nou, ik hoor al wel uh, van alles uh, overvliegen, vinken, graspiepers, hoorde ik uh, bewegen. Ja, het is... Uh... Hele eile piepjes hoorden we net, hè? Ja, de, de goudhaantjes uh, zitten overal bewegen door de boomtoppen. Ja, het is, het is oktober en dan gaat het hart van, van de meeste vogelaars toch wel wat sneller uh, kloppen, hè, als die massale die trek op gang komt. We varen even lekker een uh, stukje het gebied in en uh, kijken wat we allemaal uh, tegen gaan komen Buiten is met het bootje inmiddels uh, uit het zicht verdwenen. Zo'n 200, 300 meter verderop uh, met zijn zendermicrofoon. Het is spannend of we ze straks nog kunnen, uh, kunnen horen, maar dat, dat, uh, nou, dat merken we straks wel. We horen het tweede deel, Allegro, uit de Sonate in E. Groot... van de Duitse componist Georg Philippe Telemann. En Janine is uh, verderop uh, hier in het bezoekerscentrum. Ja, ik ben uh, even naar de, naar de ingang gelopen oh, ja. van het bezoekerscentrum. Toen wij hier binnenkwamen, heb je ongetwijfeld ook gezien... Hier aan de rechterkant aan de wand hangen nou, enorme lichtbakken. En met de meest fantastische onderwaterfoto's hangen hier aan de muur grote foto's. Echt, nou, deze is volgens mij wel een meter bij een halve meter. En de hele wand is er eigenlijk mee uh, gevuld. En deze foto's zijn gemaakt door. Uh, de ons niet onbekende onderwaterfotograaf Willem Kolfort. Willem, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we even iets meer ernaartoe lopen. De laatste keer dat wij elkaar troffen... Uh, stond ik volgens mij in een waadpak in, in de vijver van het kapitol ja. En lag jij erin, toch? Oh, ja, het was heel wat kouder dan nu, denk ik. Tenminste, als ik binnen sta. Waarom lig nou, je nu dan niet in het Nare meer? Nou, ik heb er nu geen zin in. <laughs> nee, maar uh, er was wel sprake van dat ik like, het water in zou gaan. Maar uh, er is niet zoveel te zien nu. Hè. Het is nu echt in het najaar. En uh, ik denk dat uh, wat je ziet niet veel meer waarde zal hebben... dan, uh, nee. dan wat we toen in de vijver van het Natuurmonumenten hadden. Want die was wel erg mooi toen. Ja, de vijver van het kapitool was prachtig. Maar het Nadermeer heeft zo te zien ook veel moois te bieden. Want uh, wat we hier zien aan de muur, die foto's zijn wel gemaakt in het Naremeer, toch? Ja, ja, allemaal. Kijk, die, die achterwand dat is een foto van 14 meter lang op dit moment... Die is ook gemaakt in het meer, alleen die is natuurlijk nu als een soort achterwand. En die daarin hangen die lichtbakken. Ja. En en ik dat had het helemaal niet gezien, het is een soort fotobehang eigenlijk waar die lichtbakken ja. op hangen. Ja. En daarachter zie je inderdaad... Uh... Ja, is... Laten we er eens even bij langs gaan, want ik ja. zag, volgens mij, is dat een snoek? Dat is, die eerste is een snoekje, ja, een heel jong snoekje. Die staat hier uh, onder het blaasjeskruid, zeg maar, in een, in een soort uh, schuilplek. Om van hieruit uh, zijn prooien te bejagen. Mm -hmm daar, ja, dat, dat herken ik niet. Dat, zijn dus de, dat is het Na Het meer zit vol met allerlei soorten kransvieren. Dat is wel erg goed, eigenlijk. Dat is heel, heel divers, die uh, populatie van die kransvieren. En wat je hier ziet, zijn die oranje bolletjes. Dat zijn de dus zogenaamde voortplantingskernen, noem ik ze maar. Ja, een dus soort eitjes? M, ja, het zijn, dus, het zijn dus mannelijke zaadjes, maar die zitten er eigenlijk in. En die, die dingen laten los en die... Dwarren door het water en die ontmoeten ergens een vrouwelijk uh, eicelletje van die kransvier, als je het zo mag zeggen. En dan vindt er een bevruchting plaats en dan komt er dan uh, nieuwe plantjes uit. Ja, echt prachtig. Is... Kleine oranje bolletjes ja, het zijn, zijn het. Een maar jij ligt graag in het Nadermeer, hè. Waarom? Ja. Nou, omdat het Nadermeer uh, een prachtige uh, natuurlijke uh, plas is. Een, echt een natuurlijke Nederlandse plas met Nederlandse planten. En daar is eigenlijk geen uh, invloed van, uh, van elders. Dus er is nooit echt ingegraven, zoals standwindplatsen. Dus het is echt helemaal natuurlijk. En het, uh, de, het na de meer wordt dus gekoesterd door natuurmonumenten. Ik noem het wel eens de porseleinkast van natuurmonumenten. Ja. En ik moet daar dan in gaan zwemmen als een watertor... En in de porseleinkast, niet als een olifant. Nee, maar, een een olifant. Nee, maar een ja, kan je ik gewoon zeggen dat impliceert niet alleen dat er veel moois te zien is. maar ook dat je er heel voorzichtig moet zijn. Ja. Waarom dan? Ja, nou, je moet heel voorzichtig zijn. Omdat je dus. Uh, het het de meer bestaat uit water. De eerste, de eerste meter. Ja. En daaronder heb je een laag veen. En als je erg tekeer gaat als duiker. of als zwemmer, wat dan ook. dan dwarrelt altijd veen op. En dat slaat dan weer neer op waterplanten. En die worden dan weer. Uh, onthouden van het licht wat daarop moet komen om die okay. planten te laten groeien. Dus, ja. je moet dus Het is echt echt niet alleen heel... voor jou uit esthetische overweging nee, dat je dan heel nee, voorzichtig. Ja. Het is echt uh, van belang dat als je als duiker je zo gedraagt dat je zo min mogelijk beschadigt. Maar dan, en dan lig je gewoon heel stil, neem ik ja, aan. Ik lig heel stil. Ik, uh, ik snorkel aan de oppervlakte. En als ik beneden foto's wil maken, dan blaas ik mijn lucht uit en dan zak ik naar beneden. En dan maak ik mijn foto's en als het goed is, dan kom ik ook vanzelf weer naar boven. Ja, dat, dat hoop ik. Dat nou, zou niet het, best zijn, Willem. Het, het, het lukt wel eens niet. En dan, dan kom je proestend boven. Mm -hmm. En dan weet je dat je eigenlijk eh, de eerste keer te veel lucht hebt uitgeblazen. Ja, dus je is, moet, dat is een bepaalde... Het is echt, een, echt een, een, een techniek die erom spant. Ja, ik noem dat de verdronken boomstamtechniek. Ja. Ja, dus als je zo'n boomstam hebt die lang in het water ligt, die heeft er een ja. duw op. Dan gaat hij naar beneden en dan komt hij vanzelf weer naar boven toe. Maar is het nou niet veel... Nog veel mooier om in een supertropische omgeving... knalkleuren, clownvissen en dat soort dingen te fotograferen. Nou, dat vind ik helemaal niet. Ik heb ook heel veel in tropen gefotografeerd. Maar ja, ik heb het allemaal wel gezien, al die knalkleuren. Ja. Het is zo knalrijk, het is zo kermisachtig. Ik zou... Het is mij te kleurrijk eigenlijk. Hoe mooi ze ook zijn en hoe fantastisch van kleur ze zijn en hoe betoverend die beelden ook zijn die daar door mensen gemaakt worden. Ja, jij zoekt juist de schoonheid op in de Nederlandse wateren. Maar ja, toch ben die... je ook in Suriname geweest. Daar ja. heb je ook prachtige vrouwens ja, ja, gemaakt. Ja, ja, ja. Gaan we zo meteen in tweede uur van deze ja. uitzending alles over horen. Oké. Okay. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Eh, vandaag is eh, heel veel anders dan eh, tijdens andere uitzendingen bij het capitool Maar ook heel veel niet hoor, want we beleven weer een geweldige zonsopgang hier. En eh, wat ook hetzelfde is, is onze venolijn. That Hebben we gewoon meegenomen. En dit selecteerden we uit alle waarnemingen op 035 6711 338. Ja, dit is Tjitske Dost uit Leeuwarden. Afgelopen donderdag zag ik tot mijn grote verbazing het paadje Zwarte Zwanen wat hier in de buurt... Uh, rondloopt uh, met vier pasgeboren jonkies. Heel apart. En toen ik terugkwam, zag ik op het balkon bij ons... een invasie van uh, lieve heersbeestjes. Ook weer heel apart. Met greepbakker uit Zwolle. Ik dacht dat ik de laatste teunersbloem in mijn postvigeltuintje in de stad had uh, gezien. Maar nu kom ik net terug van mijn denkbeeldige hond uit te laten in mijn wijk... en daar nou zag ik een hele struik nog met allemaal teunersbloemen. Met Marjolein Boekhoven en Dieren. Vandaag reden wij richting Postbank. In de buurt van de camping zagen we bij de parkeerplaats... drie groepjes schitterende goudgele paddenstoelen. Het waren net gele pannenkoeken in de zon. Wij vonden in het paddenstoelenboek dat het een goudhoed was. Dag, met Hans Gartner uit Nes. Gisteren ontstond er ineens een enorme rush vanuit het noorden wat betreft lijsterachtigen. Werkelijk, tienduizenden kramsvogels, koperwieken en zanglijsters zijn deze kant opgekomen. En, laat ik het even niet vergeten, uh, de kleine zwanen zijn terug. In het Lauwensmeer, op het, uh, ja, het Robbegat, dat is een, een bepaalde plek in het Lauwensmeer, dat is wat ondiep, zeker nu op dit moment. En daar foerageren ze op het uh, Schede Fonteinkruid. Um, zijn er zijn nog niet zoveel als vorig jaar om deze tijd. Maar de eerste 70 zijn aangekomen. Dag. Marjans Timsen, Venendaal. De eerste winterjasmijn bloeit al, bij mij achter in de tuin in Venendaal. Dat was het. Ik spreek met Jaap Krokenwit in Amsterdam. Ik trof een houtsnip op een trede van de trap uh, van de tuin naar de Keuken, bij mij aan, midden in Amsterdam. Pas nadat ik enige foto's had gemaakt van achter het raam en de keukendeur openmaakte, vloog de houtsnip weg en vloog in de tuin van de buren. Leden van het symfonieorkest van Chicago. Is Jaap van Zweden daar niet uh, dirigent? Ja, ja toch? Chicago dit, toch? Dit, ja. dit konden ze vast zonder hem. <laughs> uh, uh, leden van het symfonieorkest speelden uit het divertimenten voor drie basethorns in F Groot uh, van Mozart. Het vijfde deel, Rondo Allegretto. Nou, het uh, cupje koffiemelk wat ik net in mijn koffie goot, dat uh, was uh, biologisch. En als ik zo die menukaart eens even bekijk van Stadzicht, dan staat er ook een en al zonnehoeven brood en uh, vegetarische pizza. En zo. Dus het is allemaal heel uh, goed en verantwoord. En bij de bouw van het bezoekerscentrum uh, hier Stadzicht.. Heeft Natuurmonumenten ook zoveel mogelijk geprobeerd een duurzaam gebouw neer te zetten? De verwarming is hier afkomstig uit aardwarmte. Nou, dat gebeurt natuurlijk wel vaker, maar dit systeem is toch bijzonder. Joosthuizing staat met bouwkundige Richard Hansen van Natuurmonumenten bij de kast met de waterpomp. Nou, ik sta nog niet in de kast. Ik moet bij die kast komen, gebouwtje in. Zo'n mooi zwart geteerd geteerde schuur is het. Hey Richard, waar is de, wa de warmtepomp? Ja. Het is hier nog een beetje donker. Dan gaan we gaan een soort machinekamer in. Ik heb geen idee hoe hard dit gaat klinken. Wat is er nou zo bijzonder aan deze aardwarmte? Deze aardwarmte is uh, op 7 meter ingeboord. Dus dat, dat is toch weinig? Ik hoor altijd dat het wel, wel 80 of 100 meter is. Ja, 100 grond meter zeker. Ja. Ja, ja. We hebben bewust gekozen, ook omdat het vlakbij het Nade meer ligt, om die 7 meter te nemen, zodat je niet al die aardlagen doorboort. Ah. Dus want lekkage op die diepte tussen de verschillende grondlagen. Dan de zout zout in, in grondwater veroorzaken of vervuiling tussen die... En er zit niet voor niks een, een, een afsluitende laag in al die eeuwen. Dus... En dat gebrom, die machine hier, dat is de pomp? Ja, dat is eigenlijk de omgekeerde koelkast. De omgekeerde koelkast? De omgekeerde koelkast. Thuis koelt hij hier, verwarmt hij ons gebouw. Hij haalt warmte uit, uit de grond. Op een temperatuur van ongeveer tussen de 6 en de 14 graden. Ja. Die comprimeert hij tot een temperatuur van tussen de 30 en de 35 en dat is genoeg om het hele pand te verwarmen? Dat is genoeg om het hele pand te verwarmen, ja. ja. Want, want het is altijd heel ingewikkeld uitleggen aan mensen... hoe doe je dat nou van water van 13 graden, eigenlijk 30 graden maken? Eh, nou ja, als je het comprimeerde samen perst, dan kan je die temperatuur verhogen. Ja. Dus je kan veel van 14 graden, dus twee keer 14 graden, dan heb je al 28 dus uh, als je dat maar vaak genoeg doet, dan kom je vanzelf op een hogere temperatuur. En met 30 graden kan je vloerverwarming prima draaien. Prima, uitstekend ja. zelfs. Nou is een ander probleem wat ik altijd hoor van die, uh, die, die grote buizen die dan de grond ingaan. Daar zit, ik geloof, glycol in. Of in ieder geval een soort spul wat je niet in de natuur wilt hebben. Want als dat gaat lekken, uh, nou dan zit je hier een beetje nader meer. Dat klopt, ja. En uh, als je, je zo'n systeem aanlegt, je vraagt erom en zegt van nou... Um, moet het dan nog bijgevuld worden gedurende de. He, als het in bedrijf ja. is enzovoort. Ja, soms wel, zeggen ze dan. Dus ja, dan denk ik, dan verdwijnt er ook ergens iets. Ja. Dus die glycol, die bodemvreemde stof, eigenlijk, die wil je er ook niet in hebben. Dus dat waren eigenlijk de twee vragen die we aan de installateurs hebben gesteld: van joh, we willen niet te diep. En alleen met water. Gewoon water. En dat werkt. Dat werkt heel goed. En dat is veel energiezuiniger, milieuvriendelijker dan een verwarming op gas of zo. Uh, ja, ja, kijk, dit draait natuurlijk wel op elektra. En we proberen die elektra hier zoveel mogelijk met zonnepanelen op te wekken. Dus daar, daar komen we straks nog bij, want in een andere schuur... Dat, die kan ik hier nou niet zien uh, van binnenuit, maar daar ligt het hele dak vol. Dat klopt. Gaan ja. we zo meteen naartoe. Oké. Okay. Dankjewel. Uh, moet er hier nog iets uit? Ja, het lampje. Oké, okay. ja. Zuinig blijven op energie. Gaan wij weer lekker naar buiten toe. Nou, wij zitten hier echt eerste rang qua natuur... Net een blauwe reiger, of in ieder geval eerst een zilverreiger. Die landde hier in het water en die werd net weggejaagd door een blauwe reiger. Rechts van mij een aalsgolver in het water. Nou, het is echt fantastisch. Uh, we gaan zo meteen verder met deze uitzending. Maar eerst even Ster en Nieuws, gelezen door Martijn Nijhuis. Winter in Oostenrijk. Het moment om samen te zijn met familie of vrienden. Om rust te vinden en de magie van verse sneeuw te ervaren. Hoor het geluid van stilte in de bergen, voel de warmte en gezelligheid en kom helemaal tot jezelf. Oostenrijk. Uitpakken en meer beleven. Kerstgeschenkenstress? Ga gewoon naar Tintelingen.nl. Tintelingen Oostenrijk. Uitpakken en meer beleven. Kom naar Gastein voor een heerlijke ski- en thermavakantie. Live erbij in Ski Amadee. Kijk op austria.info. Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen. Vanavond in kruispunt oma's en opa's die hun kleinkinderen niet meer mogen zien. En we bleven cadeautjes sturen. We hebben er ook weer niet veel boven op de kas liggen. We hem allemaal. Je zou de deur in willen lopen om eventjes een knuffel te geven en zeggen van ik ben je opa. Grootouders zonder kleinkinderen. Vanavond in kruispunt 11 uur RKK Nederland 2.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 Het Noordoosten van de Verenigde Staten bereidt zich voor op de komst van de orkaan Sandy. Die komt morgen aan land, ergens tussen de steden Washington en Boston. Autoriteiten in de Staten die op het pad van de orkaan liggen... hebben evacuaties gelast van laaggelegen gebieden. In New York wordt gevreesd voor overstroming van het metrostelsel. De Partij voor de Dieren viert vandaag het tienjarig bestaan in Apeldoorn. Ter gelegenheid van het jubileum is een documentaire gemaakt, De Haas in een Marathon...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 Overgang naar de wintertijd schuift de daglichtperiode een uur op... waardoor het ochtends eerder licht wordt en s'avonds eerder donker. En dat was het. Het weerbericht van Weer Online. In bijna het hele land heeft het gevroren. Alleen in sommige kustgebieden is het kwik boven nul gebleven. Vandaag is er veel ruimte voor de zon... maar in de kustprovincies is ook kans op een enkele bui. Het wordt ongeveer 9 graden. Aan zee steekt een stevige zuidwestenwind op. In het binnenland blijft de wind zwak. Tegen de avond neemt in het westen de bewolking toe, gevolgd door wat regen. Vannacht raakt het ook in het oosten bewolkt en valt er af en toe regen. Bij een aantrekkende zuiden- tot zuidwestenwind komt het niet tot nachtvorst. De minima komen uit tussen 6 graden in het westen en lokaal 1 graad in het oosten. Morgen is het bewolkt en regenachtig. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En het wordt 8 graden in het oosten en 11 in het westen. De dagen daarna blijft het wisselvallig herfstweer.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 bij het bezoekerscentrum van uh, Natuurmonumenten, bij het Naardermeer. Er is al wat geroezemoes, er komen steeds meer mensen binnen. Het wordt gezellig hier. En buiten zien we nog steeds de blauwe reiger... die uh, verwoed jaagt op de zilverreiger. Die mag hier echt niet zitten. Nee. Dit is het gebied van de blauwe reiger. En hij jaagt die arme knaap of dame gewoon weg. Terwijl het zo verschrikkelijk mooi is. Oh, daar gaat, daar gaat ze weer zitten. 200 meter bij ons vandaan. Prachtig. En nu kijken ze elkaar een beetje aan van... Mag, mag jij hier blijven of mag ik hier blijven? Dit weiland is te klein voor ons tweeën. Nou, we houden u op de hoogte. Um, goed, we gaan zo rekening nog praten over mest. Maar eerst een ander uh, vruchtbaar onderdeel van dit programma. De kolom. Het uh, Rad der Columnisten stopt deze week bij... Maarten Keulemans. Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist en chef wetenschap bij de Volkskrant. De boze tongen op Twitter beweren dat hij een plantenhater is. Desalniettemin mag hij zo nu en dan zijn gedachten op papier zetten voor Vroege Vogels. Luister naar de column van Maarten Keulemans. Met het lengen der nachten was het weer die tijd van het jaar. Gisteravond trokken duizenden mensen erop uit voor activiteiten als lekker smikkelen bij kaarslicht en spannende avonturen in het Scheelhoekbos. Inderdaad, het was de nacht van de nacht, de jaarlijkse actieavond tegen overbodige nachtverlichting. Hoe goed bedoeld ook, ik kan maar weinig vreugde opbrengen voor dit met kinderactiviteiten doorspekte samen zijn bij lampionlicht. Natuurlijk is het idioot dat er s'nachts overal lampen branden, dieren hebben daarvan last en het kost stroom, maar... Ik kan me toch moeilijk voorstellen dat de natuur dan zit te wachten op evenementen als vuurlichtjes en vreugdevuren in Vaals of de Nordic Walking fakkeltocht die men organiseerde. Heb je als uil eindelijk eens een keertje rust, staat er opeens weer een horde basisschoolkinderen bij een boom voor de activiteit Nachtklimmen in Fun Forest. Plus dat het woordje lichtvervuiling me niet zo lekker zit. Zo'n woord duidt eerder op mensen geklaagd dan op rekening houden met de natuur. Licht hinder, zoals sommige mensen hinder kunnen ondervinden van de boom van hun buurman. Hartstikke vervelend natuurlijk, maar in het sombere voetlicht van milieuelende en klimaatverandering wel gewoon een luxe probleem. Veel verstandiger dan de nacht van de nacht lijkt mij dan ook een dag van de dag... Een landelijke actiedag waarop wij het daglicht de ruimte gunnen en de lamp uitlaten. Want, kijk eens om u heen, we slijten onze dagen in kantoren waar de TL-balken eeuwig zoomen... rijden rond in treinen en bussen en trams met immer brandend ganglicht... en zijn omgeven door permanent verlichte uithangborden, stationsklokken, etalages en straatversierselen... terwijl je het zonder kunstlicht allemaal heus ook wel ziet... We willen graag baden in kunstlicht. Ongeveer zoals Dagobert Duk graag baat in zijn geldpakhuis. Weg dus met de workshop Uilen schilderen in West-Midwolda. Een offensief tegen onnodig gewoontelicht hebben we nodig. Daarmee valt winst te behalen. En als u daarna nog wat wilt gaan smikkelen bij kaarslicht, gaat u vooral uw gang. Nog geen uh, jager gezien hier, gelukkig bij het meer Maar de muziek is er wel naar. The Hunter's Call in the Morning was dit uit de symfonie De Jacht... van de Engelse componist John Marsh. Welkom in tuinreservaten.nl. Via tuinreservaten.nl kregen we een e-mail van uh, mevrouw El de Keizer... of meneer El de Keizer... Uh, een stukje daaruit. Voor hobbytuinders loopt het seizoen alweer af en komt het tijdstip van bemesten weer dichterbij. Dat hoor je tenminste altijd, maar moet je wel voordat de winter begint bemesten? En welke mest is de best? Nou, laten wij nou uitzicht hebben op de moestuin hier bij stadzicht. Ik kijk uit het raam over de Boerenkoolstronken heen. En daar staat iemand te zwaaien. Uh, Herre Bartlema die geeft cursussen bemesten. En moet dus antwoord kunnen geven op al uw prangende mestkwesties. Joost Huizing. Ja, volgens mij moeten jullie heel jaloers zijn op ons. Want wij staan hier nu in dat opkomende zonnetje. En we gaan lekker met onze handen in de grond verroeten. Meneer Bartlema. U hebt al een, een grondmonstertje genomen, want dat, dat moet hè? Je moet, uh, om uh, goed te weten wat er uh, in de bodem nog aanwezig is, uh, een representatief monster nemen. Dus je neemt steekproefsgewijs over een perceel ongeveer 20 monsters op 15 centimeter diep. Dat doe je in een emmer, dat verzamel je, meng je goed. En dan kijk je uh, of daar nog uh, voldoende plantenvoeding in zit. Ja, ja, dan kijk je. <lacht> ik kan er naar kijken en ik zie niks hoor. Dat, dat doen we dus uh, altijd in het voorjaar. Eh, dat is eigenlijk de reden waarom ik zo blij ben dat ik vandaag hier mag optreden. Want de vraag was, kom eens wat over bemesting vertellen. Maar eh, dat moet je eigenlijk pas in het voorjaar je afvragen. Hoeveel je moet bemesten. Maar het kan geen kwaad om in het najaar er vast over na te denken. Maar de moderne inzichten met betrekking tot duurzaam bemesten... die gaan ervan uit dat je eigenlijk geen meststof meer toedient... als er geen gewas op het, gewa eh, op het land maar, staat. Maar, maar, maar vroeger was het toch... Ja, vroeger. Ja. Ik, ik kan het me herinneren dat mensen zeiden... Lekker in de herfst bemesten. Dat is de, de oude visie. Uh, men wist eigenlijk toen nog niet dat uh, bemesting heel gevoelig is voor twee elementen. Het kan afspoelen, uitspoelen. Maar er kan ook een hoop vervluchtigen. En met name gedurende het najaar en de winter kan er heel veel uitspoelen. Want dan, en dus, dan zijn er geen wortels die het opzuigen en dan gaat het gewoon uit grondwater. Precies, er zijn geen planten die het opnemen. Dus dan uh, verdwijnt het in de verkeerde richting. Dat zullen ze hier in de moestuin van natuurmonumenten in de buurt van dat hele kwetsbare naar de meer niet leuk vinden... als ze je mest doorcijpelt. Ja, dus daarom is het heel goed dat we vandaag nog een keer die boodschap brengen. Bemesten, dat moet je eigenlijk in het voorjaar doen. Gedurende het groeiseizoen en het liefst ook nog in kleine porties. En je moet dan ook nog, als het gaat om de hoeveelheden... precies weten wat die plant nodig heeft. Omdat wij in het kader van die duurzaamheid evenwicht willen... tussen dat wat we aanbieden en wat er ontrokken wordt. Als ik u zo zie en hoor, dan denk ik... U bent echt gek van mest. Ik ben twintig jaar geleden uh, met dit uh, bedrijf begonnen. En daarvoor heb ik een functie gehad bij een van de grootste kunstmestproducenten in het zuiden van het land. Ah. En ik was verantwoordelijk voor verantwoorde bemesting. En uh, een van die elementen daarin was natuurlijk ook zorg dat je dat uitdraagt. Ook bij amateurtuinders. Vandaar dat ik vanaf dat moment ook betrokken ben geweest bij de voorlichting van amateurtuinders. En zo uh, ben ik Zullen we eens hier... even naar die monsters gaan kijken? Die moeten dus eigenlijk in het voorjaar. Maar... Oh, my God. Uh, wij hebben nu hier een uitzending. Dus dan, dan toch ja. maar een keertje in het najaar. Nou, dat is helemaal niet zo gek om ook in het najaar eens even vast te stellen... of hun bemestingsbeleid wel correct is Nou, dan gaan we even kijken. Mm. Door de knieën, op de mm. grond zitten. Ik heb uh, de klassieke methode die we, hebben, die we hanteren bij, uh, in de tuin, tuinbouw. Heel makkelijk om te kijken naar bijvoorbeeld uh, de structuur van de grond en de stikstof. Uh, je neemt uh, een deel water. Ik heb hier een pot hè, van een liter ongeveer. Daar gaat dan 300 cc water in. En dan gaat er nog 150 cc grond bij. Dat kun je mooi bijvullen tot een streepje. Dat schud je vervolgens. En dan, en dan zie je een beetje troebel water. Er drijven nog wat strootjes of zo bovenop. Maar onder twee duidelijke componenten. De onderste is, de zandlaag. Bij vrijwel al die amateurtuin. houden natuurlijk van makkelijk bewerkbare grond. Dus dat is zand. Liever zand dan klei, hè? Ja, ja, dat is zeker. En dan, nou ja, als je klei hebt, dan is het een kwestie van zorgen dat er toch voldoende van die tweede laag in komt. En dat is organisch materiaal. Dat is fantastisch. Hier zie je een prachtige zwarte laag. Dus dit is een heerlijke tuin. Goede grond hier. Ja, hele goede grond. Uh, dus dat... die boerenkool gaat goed groeien. Die kool die staat er prachtig bij. Je ziet ook de prei daar nog staan. En die is dus nog uh, aan het groeien. Dus die is nog bezig aan het onttrekken van de stikstof die uh, daar nog aanwezig moet zijn. Uh, dat is het mooie van dat soort gewassen die gedurende het hele seizoen groeien. Want dan weet je zeker dat alles uit het profiel wordt getrokken. Dat is uh, bij dit stukje wat hier bloot ligt uh, niet het geval. Dus daar moeten we even van kijken. Dat was leuk om dat vandaag eens even te doen. Of daar nou ook werkelijk uh, niks meer in zit. Nou, Dat kunnen we op deze manier zien. Ik heb dit geschud met water. Dat boots na wat er in de wortelzone gebeurt. De planten nemen alles altijd op in vloeibare vorm. Dus wat in dat bodemvocht zit, wat we nu hebben geëxtraheerd... dat hebben we via een filtertje oh, helder gemaakt. Ja, ja. Dit is gewoon een soort koffiefilter? Nou ja, het is een, een laboratoriumfiltertje met een uh, officieel filter. Want als je een koffiefilter neemt, is dat niet fijn genoeg. Uh, dit filter houdt het, uh, alles vuil tegen. En dan krijg je dus een, een heldere vloeistof. Daar houden we een teststrookje in... Een een test Even ja. kijken, voor de, de, de, de, de zuurgraad bijvoorbeeld, pH? Uh, dit is, of voor, is dit? De stikstof. Stikstof. Naam voor de stikstof, met name voor de stikstof. De, de, het grootste probleem in Nederland zit natuurlijk in de stikstof en de fosfaatbemesting. Daar hebben we al gauw veel van in de grond. Dus we gaan nu eens kijken naar de stikstof. We kunnen het ook hetzelfde uitvoeren met fosfaat, hetzelfde kan je met kali doen. Je kunt ook naar de kalktoestand kijken. En hoe is het hier? Maar hier zien we dat ik heb... Uh, Twee strookjes, één strookje waarbij ik een, het strookje gewoon gehouden heb in een, een stikstofoplossing, donkerrood. En hier zien we een heel lichtrode verkleuring. Dus het is een uh, volkomen uh, verantwoorde bemestingsstrategie die hier uh, gevoerd wordt. En dat kan ik nu bewijzen op grond van deze meting. Me ja, wat, wat voor cijfer krijgt de beheerder ja, hier? We geven natuurlijk nooit een tien in Nederland. Maar het is wel een 8,5. Een het ziet er echt heel hoopvol uit. Dus uh, ik, ben, ik ben heel blij dat ik dat even kan laten zien. Maar vooral nog eens maals, de boodschap. Geef de bemesting in het voorjaar gedurende het groeiseizoen. Als, als de planten er ook echt ja, wat aan hebben. Dan, dan is het heel handig om meteen maar de kans te nemen. Om de vuistregels die daarvoor gelden te hanteren. Want je weet natuurlijk je, je, je, gemiddeld de ene... De, de, de ene het tuintje onttrekt natuurlijk meer dan het andere, maar op 100 vierkante meter moet je gemiddeld compost geven. En compost is ver weg de beste meststof uh, van een halve kub. Uh, het hangt een beetje van de omvang van je kruiwagen af, maar het gaat dan om zeven kruiwagens gemiddeld. Ja, ja. Dat, is, dat is nog te doen in het voorjaar. Dat is te doen, ja. ja kijk, dat, dat, als je het in de tuin de meeste mensen hebben natuurlijk bloementuinen en daarvan kun je zeggen, dan kan ik het met de helft doen. Dus, Volgens mij gaan we nog een. On... Ik een aantal keren met u over mest praten, want er is zoveel over te zeggen. Ja. Eén ding nog, u werkte ooit in de kunstmest. Ja. Heb je in een moestuin of een siertuin kunstmest nodig? Dat geldt uh, ook voor de akkerbouw. Op dit moment zijn er zoveel reststromen beschikbaar dat we het eigenlijk wel zonder kunstmest kunnen zetten. Stikstof is genoeg beschikbaar langs allerlei wegen in de, de veehouderij. Ja, we moeten veel almoniak, vaak. Ja, en we hebben de, de organische mest, maar we hebben ook de ammoniak in de lucht die we kunnen opvangen. Er zijn op dit moment veel reststromen dat wij in Nederland makkelijk de topopbrengsten kunnen halen... zonder dat we daar de kunstmest voor nodig hebben. Dat geldt helemaal voor de amateurtuiners uiteraard. Hartstikke mooi. We gaan van die opgaande zon die je nu echt gaat voelen, gaan we gewoon genieten. En we zwaaien even naar die mensen in uh, de sneltrein die voorbij komt. Daar zit een laborant midden in de tuin, in de tuin iets bijzonders te doen. Dank u wel. Maar ik vond het fijn om dit even te mogen uitdragen. Nou, we laten het stel daar lekker zitten in de, in de moestuin. Prachtig zitten ze erbij. Uh, van uh, van uh, buiten weer uh, naar binnen... Um, want er ligt ook zo'n boerenkoolstronkje op tafel. Uh, producten uit de tuin worden door kok Lars Priesen van Gasterij Stadzicht hier in de keuken gebruikt. Uh, er is in deze tijd van het jaar niet heel erg veel keus, maar dus wel boerenkool. En van die boerenkool uh, gaat iets bijzonders gemaakt worden. Lars, goeiemorgen. Goeiemorgen. Je mag iets dichter op de microfoon uh, kruipen. Uh, pesto. Pesto, ja. En, van, nou, dacht ik altijd, ik ben geen keukenprins, maar ik dacht toch altijd, pesto, dat is basilicum. Uh, dat kan ook. Uh, in, uh, in groene kruiden uh, zitten veel uh, chlorofielen, uh, dat is groene kleurstof eigenlijk. Uh, dat kan dus inderdaad ook van, uh, van, van uh, spinazie, uh, van uh, basilicum, dat zijn de originele uh, gedeeltes. Alleen dan kan het ook van uh, kool doen. Maar spinazie ook dus. Ik dacht ja. altijd alleen basilicum. Nee, wel basilicum. Je kan het van uh, koriander maken, uh, ja, heel veel uh, groene kruiden. Ja. Maar je hebt groen spul nodig waar chlorofielen in zitten, ja. maar dat zit toch in al het blad groen? Ja, in al het blad. Kan je dan ook gewoon een, een, een, een eikentak nemen, de bladeren eraf trekken en daar pesto van maken? Nou nee, dat uh, zou ik niet doen. Het is wel uh, het onkruid uh, zevenblad, hè, wat heel veel mensen voor uh, ja. Is uh, in het voorjaar heel om, mooi... uitroeibaar de, in de ja, tuin, ja. ja is uh, heel mooi te gebruiken ook om pesto te maken. En uh, ja, dan, uh, de, de jonge scheuten uh, daar kan je er heel goed, goed voor gebruiken. Oh, dus mijn zevenblad kan ik gewoon in de, in de, in de blender in, in, gooien? Ja, in de blender gooien. Je oh. doet er wel een beetje knoflook bij, een beetje olijfolie. Had ik dat eerder gereden. En wat uh, gebruik je dan van de boerenkool? Uh, nou, je gebruikt uh, de, alleen het blad. Dus de nerven die haal je er tussenuit. Dus is een heel taai, dus die gebruik je niet. Uh, nou, je, maar wat... nog heel even hoor, want je gaat ja. nu heel snel... Het blad, dus je, je hebt hier een stronk liggen. Daar ja. heb je de, de, de, de kleine... Ja, die krulletjes. Ja. Ja. Maar dat blad, ik, ik heb hier zelf zo'n boerenkoolblaadje. Ja. Dat bestaat eigenlijk ook weer voor, heel, voor een groot deel uit nerf. Dat klopt. Je, kunt, uh, je Alleen... kunt er maar heel weinig groen afhalen. Ja, maar dat, de, de nerfjes die in het, echt in het blad zitten, die kan je heel goed gebruiken ervoor. Dat, dat, dat maalt heel mooi fijn. Uh, ja. Ik zit er heel mooi gloden pesto van. Oké. Okay. En, en dan? dan. Ja. <grijg> en dan. Ja, dat willen we <grijg> Nou, zien en weten. Nou, we hebben hier de boer Colder, die heb ik alvast voorbewerkt. Oh, dat zeggen ze altijd in kookprogramma's. We ja. hebben we alvast even. Ja, ja. ja nee, die heel je heel heel heb je van wel de stronk afgetrokken en van de, de, de grote nerf heb je er van afgehaald. Ja, die ja. heb ik er vanaf gehaald. Nou, die gaan we dan met een. Uh, normaal doe je dat met een, uh, met een, uh, met een keukenmachine, hè. dat blijft je heel mooi, uh, mooi fijn van. Ja. Maar die staat hier in de keuken. Die staat niet op de tafel. Dus ik ga hem nu heel fijn snijden eigenlijk. Oldschool met de hand. Ja. Ja, het is dus geen doen natuurlijk, Lars. Zet... Nee, nee, maar toch, dus zoals een meesterkocht dat doet, uh, uh, gaat heel het heel pijn. fijn uh, gesneden ja, dat, uh, worden. We doen hetzelfde met knoflook. Uh, we doen dat in een uh, in kom. Ja. En dan voegen we wat olijfolie, wat knoflook en uh, wat grof zeezout toe. En uh, uh, kaas, gaat dat er ook niet... Uh, dat kan je doen. Uh, wij houden van een hele pure keuken, dus daar doen wij uh, doen we niet aan eigenlijk. Gewoon voor, het, uh, ja, voor de smaak, voor de smaakbeleving van de boerkool zelf. Ja, wat hier in de keuken gemaakt wordt, dat komt... Allemaal, of voornamelijk van de, de, de landerijen, de gebieden hier om, uh, om Stadzicht heen? Uh, niet allemaal uit het kleine moestuintje naast. Nee, nog je niet. niet. Uh, volgend jaar gaan we daar nee, wel mee aan de slag. En uh, dat, uh, we gebruiken nu nog de Oost-Indische kerst die nu nog uh, uh, goed is. Uh, wat slaassoorten. Hij was een beetje bevroren vannacht, zag ik. Ja, hij gaat het heel moeilijk uit. Ja, ik zag het. Nou, we hebben heel mooie keller bij hier lopen. Waar we veel vlees van afhalen. En uh, heel veel biologische uh, boerderijen. Die worden hierop gegeten, die worden hierop gegeten, ja. We hebben een hamburger op de, op de, op de menukaart staan en uh, ja, die uh, komt daar vandaan. Dan kun je je koek kiezen? Ja, en, dan, uh... ja, en we hebben ons, ons brood komt uh, bij Sonneliet vandaan in uh, Zeewolde. Dat is een uh, biologisch dynamische boerderij, zorgboerderij. Dus daar, uh, daar gebruiken wij dat uh, ja, op... Dus je kunt hier niet alleen naartoe komen om van de natuur te genieten... tijdens een, een, een, een tocht met een boot of een wandeling of met de boswachter mee... maar dus ook van de natuur genieten hier op je bord. Uh, ja, zeker. Ja. Ja. En ook uh, vis? Uh, vis? Wordt je hier gevist ook? Nou, nee, dat, uh, dat niet. Ik nee. zag Willem Kolfort dat dan met een hengel hier. Ja, dat lijkt me toch raar. We hadden inderdaad Willem Kolfort die vertelt dat je zo voorzichtig moet zijn met het bodemgebied... en moet pas voor sedimenten, voor stof... Dus je zou wel als snoepbaas natuurlijk kunnen, kunnen gebruiken en dat, uh, nou, daar zijn we nog naar op zoek. Dus, uh, Ik zie jou al grijnzen. Ja. Uh, ja, dat noemen we dan de Menno Nou nee, niet. Maar goed, nu gebeurt dat niet. Wel, ja. wildernis, nee, wel dat, dat vlees van die Galloway-runderen. Ja, en het, het wildseizoen het komt eraan natuurlijk. Volgend weekend hebben we dan een wildweekend uh, waar we heel veel met wild gaan doen. En dus dan is iedereen uh, nou ja, uitgenodigd om hier langs te komen. Ja. En dan gaan we iets heel moois doen met wild. En dat is allemaal een natuurmonument in beeld. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou, uh, uh, dankjewel, uh, uh, Lars Priese. Nou, gedaan. Dankjewel. Ik ga hem ook even proeven, hè? Zo direct. Want dit is de. Uit de operette Strata van de Duitse componist Paul Linke... was dit glu Ja, Lars Priessen van zegt, die heeft hier natuurlijk wel... die heerlijke boerenkoolpesto gemaakt, maar we hadden het nog niet geproefd. Dus dat ga ik nu Jij gaat even, even proeven. Mm -hmm. Ik lekker. raak de knoflook hier. Nou, het is echt lekker. Maar, en het proeft echt inderdaad, het smaakt echt inderdaad anders dan uh, gewoon... Uh... Gewone pesto. Goed anders? Of... Ja. Nee, het is echt lekker. Het is echt lekker. Ik ga nog wat eten. En... Ik ga niet, maar mijn... ik, ga mijn... ik ga nu niet proeven, want dan kan ik Rob niet aankomen. Ik hoor Rob al in de verte. Ja, want hij Lars, is dankjewel. Rob Baartje Dobbert hier buiten op het water van het Nadermeer mm. met Henk van de Jeugd van het Vogeltrekstation op zoek naar trekvogels, of beter gezegd, om specifieker te zijn, trekkende ganzen. Ja, we zoeken wel naar trekkende ganzen, maar volgens mij zijn die uh, allemaal een beetje door de achterdeur uh, zijn ze het boerenland ingetrokken. Want echt grote groepen grauwe ganzen hebben we daar nou nog niet gezien, ik. Nee, ik denk dat de meesten nu inderdaad wel, uh, wel weg zijn. Er kwam net nog een klein plukje over, maar uh, nee, die zitten nou allemaal op de graslanden inderdaad. Ja, die zijn uh, lekker aan het vreten. Ben jij nou als liefhebber van brandganzen? ook stiekem vanuit iedere ooghoek nog een beetje aan het kijken... of er ook nog brandgansen hier zitten? Ja, ik ben wel aan het kijken en aan het luisteren of ik ze zie of hoor. Maar ik denk dat we ze hier niet vandaag uh, tegen gaan komen. Dit is niet het uh, gebied voor, voor brandgansen? Nee, dit is niet het gebied voor brandgansen. Brandgansen zie je toch meer uh, aan, aan de kust, echt in de open, open gebieden. Hoewel ze wel steeds meer, in, uh, ook in het binnenland, in Nederland... eigenlijk overal verschijnen. Want die brandgansen is echt aan een spectaculaire opmars bezig. Het, het is wel een succesverhaal, he, die brandgans. Ja, het is een succesverhaal. En als je dan bedenkt dat in de jaren... 50 en 60 juist de soort was die de mensen echt aan het denken zette van ja als we nu niet iets gaan doen, dan zijn we die ganzen kwijt. Want hij was toen bijna uitgestorven. En nu is er, zijn er ongeveer een miljoen in de wereld brandganzen. Zeg het maar, wat was het geheime recept? Het geheime recept was eigenlijk een combinatie van het, uh, het stopzetten van de jacht. En dat is ook voor veel andere ganzensoorten toen gebeurd. Er werden reservaten gesticht. Uh, maar tegelijkertijd heeft net als andere ook die brandgans enorm geprofiteerd van de rijkdom van onze, onze graslanden in Nederland. Ja, het, het was altijd een wintergast, maar het is nu zelfs ook een broedvogel geworden. Ja, dat is het, het interessante. Die, die populatie is enorm toegenomen. En, uh, en tegelijkertijd heeft die brandgans zijn hele broedgebied uh, uitgebreid. Uh, eigenlijk overal langs, langs de hele route waar in ze heen en weer pendelen tussen, tussen Nederland en Rusland... ...zie je nieuwe populaties ontstaan. En ook in Nederland hebben we veel broedende brandgansen. Ongeveer 8000 broedparen. Een deel van die ganzen, de oorsprong van, van een deel van die populaties is, is onduidelijk. Er zijn misschien ook ontsnapte vogels bij... ...maar het is ook duidelijk dat er heel veel instroom vanuit Rusland is. En ook andersom. Vanuit het noorden. ja. ja. ja. Ja. En ook andersom, de populatie in Nederland doet het eigenlijk zo goed dat een, een, een groot deel van de brandganzen die in Nederland worden geboren zich uiteindelijk weer vestigen in Rusland. Ja. Een spannend succesverhaal terwijl wij hier verder dobberen over het meer op zoek naar nog veel meer trekvogels. Hoor je die piepjes op de achtergrond? Koperwieken? Ja, ik kwam net ook al een vlug koperwieken over. Nou, de koperweek is er net te ver weg voor ons om te horen. Misschien zien we ze zo nog. Wij zitten nog een beetje uh, boerenkoolpesto uh, na te ik smakken. We mee. zijn zo weer terug. laat we van weg. U kunt er zelf achteraan als ze niet betalen. Maar vraag het in Kassade. Scheve zaken zetten mij recht. Met begrip voor uw situatie. En met succes. Dankzij onze kerende kracht. Kijk maar op incassade.nl in Kassade.